Goedemorgen, ik ben Biem en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij een schietpartij op een school in Rusland zijn meerdere doden gevallen. Minstens negen scholieren en twee leraren zijn omgekomen. Het gebeurde op een school in de stad Kazan, correspondent Iris de Graaf. Volgens video's op Telegram van omwonenden was er een explosie te horen rondom de school. Voorafgaand aan de schietpartij. Vervolgens zeggen ze allerlei kinderen de school uitrennen. Daarna waren er schoten te horen. De politie heeft een jongen van 17 opgepakt. Hij was geen leerling van die school. En er was ook nog een tweede schutter die bevond zich uh, nog in de school. En hij uh, hield zich op de derde verdieping op en zou meerdere mensen hebben gegijzeld. Maar volgens de laatste berichten die net binnenkomen, is hij inmiddels doodgeschoten door de politie. En er zijn ook minstens 30 mensen gewond geraakt. Het gaat nog niet echt hard met het vaccineren van ziekenhuismedewerkers tegen corona, meldt BNR Nieuwsradio. De helft van het personeel is nog niet geprikt. De ziekenhuizen zeggen dat ze niet genoeg vaccins binnenkrijgen. Als je vandaag vast komt te zitten in een lift, dan duurt het misschien iets langer voor je wordt geholpen. Want liftmonteurs staken. Ze willen meer geld en minder overwerken op onmogelijke tijden. Volgens de liftbedrijven zijn er genoeg monteurs die wel doorwerken vandaag... En de brandweer kan ook nog komen als het nodig is. En een Amerikaanse ruimtesonde die op een planetoïde wat steentjes en stof heeft verzameld, is op weg naar huis. NASA zag dat het vertrek goed ging. We hebben een nominal EDM burn en we brengen de samples home. De zonde bereikte de planetoïde Bennu in oktober. Dat was een precisieklusje. Bennu is 333 miljoen kilometer hier vandaan en is maar een paar honderd meter lang. Wetenschappers hopen dat het verzamelde gruismeer kan vertellen over het ontstaan van ons zonnestelsel. Het weer. In het oosten veel wolken met soms wat regen. Het westen eerst zon, maar daar kan het later vandaag ineens keihard plensen. Het is een graad of 17. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnald Zwaan van de ANWB. De werkzaamheden op de A4 bij Schiphol veroorzaken fieden vanuit Den Haag tussen Roedevarensveen en Hoofddorp 7 kilometer met 10 minuten op onthoud. Daardoor loopt het verkeer ook vast op de A4 en Vier. Den Haag tussen Kaagdorp en Knopend staat 4 kilometer met een kwartier extra reistijd. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu in Zandvoortse zaak. Welkom bij ZFM, de kant nog Show. <laughs> ZFM, het geluid van Zandvoort. En op de achtergrond ook John Lennon. Uh, wist je dat? Dat John Lennon uh, bij, bij dit nummer uh, te horen was? Ja, nee, nee dat wist ik niet. Weet je niet. Nee, nee. Hey, uh, dus ik zei ook uh, dat dit een van de eerste nummers uh, is... Uh, die ik van David Bowie ook goed mm -hmm. uh, vond. Het uh, was een jaar of acht, denk ik. Ja, ja, ja. Nou ja, prachtig nummer. Ja. Ja, ja. Over fame gesproken. Meerdere eren, glorie en beroemdheid. Dat soort dingen. Laten we eventjes... Want ja, we komen dan ook op de plek waar jij het meest in thuis bent. Dat is de autosport. Want ja. Dat heb je ook heel lang gedaan ja, bij het ja. Algemeen Dagblad. Um, want uh, wanneer ben jij daarmee begonnen met, uh, met die Formel uh, uh, Nou, ik zat nog bij, bij het Hanofs Dochtblad, dus uh, 677. 7 Toen deed ik al uh, ook autosport voor het Hanofs mm -hmm. En uh, ja, dat was in de tijd van Boy Haaien en zo. Hè. En, uh, Michel Blekemolen ook, geloof ik? Michel Blekemolen. Mm -hmm. en, ja, die heb ik niet hier rijden. Dat was nog net daarvoor, denk ik. Maar mm -hmm. uh, ja, Boy Haaien, die reed er ook in een vliegende dooskist daar. En uh, dat was een hele aparte Amsterdammer. Ja. Dus daar heb ik wel mooie verhalen mee mee kunnen maken. <laughs> ja. Maar... Uh, ja, dat was natuurlijk een tijd waarin uh, van alles uh, oh. misging. En uh, hoop doden en toestanden. Ja. 78, uh, uh, was dat Williamson? 78? In, uh, nee, dat is 73, maar 78 is oh, Ronnie is, Patterson uh, ja, geweest. Ja, in inderdaad. Nou ja, ja, ja. Ja. Ja, goed, uh, toen, toen deed het AD, of toen het deed het er niet zo heel veel aan. Ja, dit, het concentreerde zich op die race in Zandvoort natuurlijk. Mm -hmm. Maar uh, ja, later ben ik bij, de, bij het uh, uh, Algemeen Oploop daarmee doorgegaan. met... Ja. met uh, nou, in het begin nog Jan Lammers, hè, die, die reed ook. Eind jaren zeventig reed hij ook voor, mm -hmm. uh, voor uh, Formule 1. Is dat ook makkelijk geweest, doordat jij uit Zandvoort uh, komt... en dat je dan makkelijker Jan Lammers in die periode ook al kon benaderen, of niet? Nou, natuurlijk wel. Ik bedoel, ja, uh, kijk, AD is een grote krant. Dus mm -hmm. uh, al, al, die coureurs die vonden het heel fijn om, uh, om, om met zo'n grote krant te kunnen communiceren natuurlijk. Mm -hmm. hè? Ook voor sponsors en dingen. Mm -hmm. Dus dat was op zich niet zo moeilijk, maar... Uh, ja, het was natuurlijk een hele andere tijd. Want in het begin uh, ja, konden we die coureurs ook veel makkelijker benaderen. Mm -hmm. En uh, ik kan me nog goed herinneren, uh, Nelson Piquet, die reed toen voor Lotus. En ik was toen bij de Grand Prix van uh, Hongarije in Budapest. Mm -hmm. En uh, daar hadden we een, een principeafspraak. Ik zou met een collega van het NRC zouden we hem samen gaan interviewen. Mm -hmm. Nou, meestal is dat 20 minuten, uh, een klein half uurtje. Nou, we hebben, bij hem hebben we gewoon, uh, ik denk anderhalf uur gezeten. We moesten echt zeggen van, nou, nu gaan we weg. Want hij vond het zo leuk. Ja. Hij uh, zegt van, nou, blijf nog even zitten. Maar uh, had het helemaal niet naar zijn zin met het lotus, want dat uh, ja. ging helemaal niet. Dat uh, ding reed niet, reed niet goed. En, uh, dus, nou ja, en, en, en, we kwamen op steeds meer verhalen, weet je wel. En hij was natuurlijk uh, toen ook met de Nederlandse. Dus hij vond het geweldig, man, om twee gasten uit, uh, uit Nederland om mee te praten. Dus dat was ja. heel leuk. Ja. Maar ja, tegenwoordig gaat het allemaal met, uh, met uh, mensen eromheen... en uh, uh, veiligheidsfunctionarissen en, en, en, en, en PR-mensen en zo. Ja. Dus het is veel moeilijker. En, en als je dan een keer een coureur te spreken krijgt... is het met, met, met acht man of zo, weet je wel. Hm. En, maar toen kon je één op één... ik weet nog goed, ook El Elio de Angelis, want je had vroeger die, die uh, bandentests... ook voor, ja, ja. Ja. Voor, die, voor, voor die Grand Prix. Weken vijf van tevoren kwamen ze hier naar stand voor om te gaan testen. Dus toen heb ik een heel verhaal kunnen maken met uh, Elio De Angelis. Uh, die ja. reed toen ook voor uh, Lotus, volgens mij. Ja. In, in, in die zwarte met, met uh, die prachtige. John Player Special. Uh, uh, ja, John Player Special uh, ja. Lotus. Dus toen heb ik ook een, een mooi verhaal mee kunnen maken. Vijf weken daarvoor. En hij reed toevallig de snelste tijd op vrijdag, kan ik me herinneren. Hmm. Dus op zaterdag had ik in het AD een paginagroot verhaal met Elio de Angelis. Oh ja. En uh, dat was toen de man eigenlijk die het snelste was, hè, uh, plotseling. Ja, in de, in, de, in de kwalificatie ook niet meer hoor. Maar goed, dat mm. was toch wel heel erg leuk, ja. Ja. ja. Uh, wat voor een man was dat, die uh, Elio de Angelis? Uh, ja, we was ook een aparte. Hè. Was een, hij komt een beetje een aristocratische uh, Italiaanse familie. Maar uh, ja, het was wel een bloedsnelle gast. En. Uh, <coughs> uiteindelijk ja. ook omgekomen uh, in de autosport. Ja. Dus, uh, ja. volgens mij ook bij uh, bij Lotus. Ja, dat zou kunnen. Ja. Ja. Ja, met de Lotus dacht ik ja. ja. Dus ja, uh, uh, dus je, moet, je moet gewoon in die tijd. Moest je gewoon mazzel hebben dat je, dat je het overleefde. Hm, ja. Zo eenvoudig lag dat. Ja, dus eigenlijk een beetje... vanaf het midden van de jaren tachtig heb jij uh, eigenlijk een beetje de autosport ja. uh, voor nou, de Ja, de jaren zeventig eigenlijk. Ja, ja, ja inderdaad. Ja. En ja, te het nog wel even voordat uh, Josse Stappen opkwam. Ja, ja want toen uh, kon er natuurlijk veel meer. Ik bedoel, dat was eigenlijk de eerste grote... Uh, de eerste Nederlander die uh, bij, bij een goed team uh, kwam. Mm -hmm. bij, bij, bij Benetton. En uh, ja, iedereen... Zij al en de, de, dat het misschien een beetje te snel zou gaan, hè. Want. Uh, uh, maar ja, toen kreeg die. Uh, JJ Leto. Die kreeg een crash. In de, in, in, in, in, voor het seizoen. En die brak zijn, uh, een van die wervels. Dus die, die kon niet rijden. Dus naast. Uh, Michal Schumacher werd Jos Verstappen gezet. En ja, dat was eigenlijk iets te vroeg. Maar ja, uh, ik heb. zijn debuut in 1994 uh, in Brazilië was ik bij. Mm -hmm. En. Uh, dus ik heb een aantal races met hem uh, wel gevolgd. ook die, die was hetzelfde jaar die brand in Oekwijn. Uh, uh, okay. En, uh, en uh, twee weken daarna gingen ze naar Budapest. En daar werd hij derde. Stond hij op podium. Ja. Dat was de eerste Nederlander op podium. Hè? Ja. Want later in het jaar werd hij nog een keer derde. Maar toen stond hij niet op podium. Omdat Michael Schumacher toen uh, gedisqualificeerd werd. Ja. En toen werd uh, Verstappen vierde. Dus uh, hij werd uiteindelijk derde in de uitslag. Dus, uh, maar goed. Uh, dat, uh, ja, dat was wel mooi om mee te maken natuurlijk. Hè? Ja. Dus, er komt st eigenlijk steeds voor die kranten ook steeds meer in die, in die autosport. En, uh, maar daarvoor eigenlijk ook wel hoor. Ik heb uh, Edward Senna uh, in 1985 ook bij. Daar kon, daar kon ik gewoon heen. En, uh, uh, in Portugal is eerste race te winnen in de, in de, in de regen. Uh, ja, dat, dat staat me ook nog altijd bij. Hè. Mm. Geweldige race reed hij daar. En uh, dat was de eerste overwinning in 1985 uh, kunnen aangaan. Ja. Ja. Uh, je noemde hem al, Senna? 1994 ja. uh, ja. natuurlijk, uh, daar was jij niet bij. Hè? In die, in nee, man. want uh, Josse Stappen uh, dat jaar. Uh, ja, ze hadden toch niet enorm veel vertrouwen in hem. en uh, Die Jezja Leto was weer een beetje opgekalifaterd, Dus die mochten uh, weer gaan rijden in. in uh, uh, wat zijn nou Monza? Hè? Ja, Imola. Imola, sorry. Ja, in ja. Imola. En, uh, dus ze zeiden van nou laten we daar dan uh, maar niet heen gaan. Want we stappen rijden toch niet. Nou ja, dan gaan we er niet heen. Dus ik stond voor de televisie toen. Uh, Eerst met, op zaterdag met uh, Roland Ratzenberger. Hmm. Uh, dat ongeluk. En uh, toen had je ook nog een ongeluk met... Uh, Baricello. Baricello <laughs> inderdaad. Die ging keihard die, die, die, die, die rond in daar. Zeg ja. maar, hè. Ja. Uh, het was een heel vreemd weekend eigenlijk. En ja, in de race... Uh, uh, ja, verongelukte Senna. Ja. Uh, je zag meteen eigenlijk die Christmas live op tv... En ik had een, een, een vriend van mij, uh, uh, uh, of, van het NSC anders, ik aan de telefoon. Ja. Ik zeg die is dood. Dat kan haast niet anders. Want het was zo'n zo rare crash. Uh, zo, uh, zo hard in die muur, in een bepaalde hoek. Ik zei, dat kan hij nooit overleefd hebben. Ja, dat bleek dus ook. Uh, hm. Volgens mij was hij in één keer overleden. Ja, ja, ja, je, ja. Met, met stuurstand Ja, dat was ja, allemaal achter. Ja, ja, klopt. Ja. Uh, maar uh, dat is, ja, jaren 90. Ja, was, vier, was 94 ook. Ja. Ja. Uh, ja. Want want je hebt tot 99 heb je bij, uh, bij uh, het AD gezeten, toch? Of nee, nee, 2009. Maar. Oh, tot, tot met, uh, de, Ja, oké. Okay. 99 op de sport uh, zeg maar gezeten. Ja. ja. ja. ja. Um, want uh, heb je net, uh, daar, daarna ben je toch ook uh, gewoon de autosport toch, uh, blijven volgen? Eigenlijk? Ja, natuurlijk wel. Ik ja? Bedoel, uh, kijk, als je zoveel Krampies uh, hebt gezien en, uh, van dichtbij. Was jij ook wel een beetje de autoriteit eigenlijk op uh, dat, nou, dat ja, redactionele ja, verhaal? Uh, Ko Dijkman was natuurlijk bij de Telegraaf de autoriteit. En ja. Ja, ik, ik bij het AD. En, ja. uh, dat waren de twee grote kranten toen, dus uh, nu nog steeds. Maar uh, ja, wij volgden de autosport allebei wel uh, uh, behoorlijk. Ja. En er ja. waren er nog een paar in Nederland hoor, die, uh, die dat deden. Maar uh, ja, uh, je had toen de sponsors hè, die ja. ook uh, mensen uitnodigden voor bepaalde evenementen. Ben je, ben je ook uh, regelmatig ook, uh, tegengekomen? Ja, natuurlijk. Ja, ja. Ja, ja, ja, vaak bij, bij reisjes en dingetjes. En, ja. Uh, ja, uh, Hoe was die verstandhouding? Want ik, ik, ik ken Co dan ook uh, van, ja. van het uh, nou, ja. maar af. Uh, We waren wel concurrenten van elkaar. Ja. Ik bedoel, uh, hij vond het niet zo leuk als ik uh, een nieuwtje had, want ja. hij dat niet had. Weet je. Wel. Ja, ja. Ja, maar de nieuwtjes in die sport uh, uh, zijn toch uh, lastiger bij elkaar te halen dan in het voetbal bijvoorbeeld. Hè? Hm. Met transfers en dingen. En, uh, dus uh, ja, we maakten er wel wat van, hoor. samen eten en doen. En, uh, ja, dat was een mooie tijd, want alles kon eigenlijk met die sponsors ook. Ja. Uh, Marlboro, een grote sponsor, en Fort zat er toen uh, behoorlijk in. Dus ja, uh, we kregen vaak uitnodigingen, maar ik moet zeggen dat... Uh, dat het uh, uh, AD ook zelf reizen heeft betaald. Ik kan me herinneren dat Verstappen... Uh, uh, op een gegeven moment... Uh, uh, bij het team van Tom Bolkensjo reed. Ja, en hij, ja, Ja, en hij kon... Uh, er waren geruchten dat hij misschien... naar uh, Eddie Jordan zou gaan. Uh, uh, dus, uh, maar het zou beklonken worden in Japan. Huh? Dus ik naar de, de hoofdredactie... Nou, het zou wel eens kunnen zijn... dat in Japan, uh, zeg maar... Uh, nou, dan gaan we daar toch heen. Ik zei, nou, nou, dat is goed. Dus uh, geregeld, die hele reis. Uh, ja, duizenden euro's kost. Uh, Guldens toen nog. Ja. Kostte dat natuurlijk. Maar goed, uh, ja... het geld klotste tegen de plint aan bij, bij die kranten. Want uh, toen ging het <laughs> nog heel goed met advertenties, et cetera. Ja. Dus uh, ja, nou ja, uh, regel het maar. Gaan we naar Japan. En, uh, dus dat was ook buiten, zeg maar, de, de sponsor-gerelateerde reizen. Uh, deed, deed de krant ook uh, zelf uh, dingen. Dus. Hmm. Ja, dus ik up naar Japan in mijn eentje. En, uh, ja, leuk man. Prima. Ja. Lekker hoor. <laughs> <laughs> um, gaan we even een stuk muziek uh, draaien. en Dat uh, doen we met uh, The Band en The Wait. Believe is Ja, we zaten nog even een beetje uh, na te kappelen. De, ja. uh, de band? Ja, mooie muziek, man. Ja, perfect. Ja. Ja? Ja. Um, over de autosport uh, gesproken. Ik uh, kwam zelf ook met een, uh, met een amusant uh, voorval. In ja. uh, 2005, toen uh, hier bij de, de, de Masters hadden... Uh, toen was de winnaar Lewis Hamilton... degene die ook uh, afgelopen weekend heeft uh, gewonnen... bij de Grand Prix uh, van Spanje. Uh, maar het grappige was op een gegeven moment... Willem van Dens en ik tijd van de MD-spelertjes uh, kwamen we dan op een gegeven moment ook uh, daar uh, binnen en we mochten dan ook uh, een, uh, ja, een interview doen. We dachten van, nou, we gaan eens even kijken of we Loewes Hamilton even konden uh, strikken. Nou, dat, dat lukte dus ook. Uh, maar op een gegeven moment uh, stonden we met z'n tweeën met die Hamilton uh, te praten. Hè, en in uh, onze ooghoeken zaten we, zagen we een beetje Dirk dan een beetje boos voor aan uh, te kijken. Wat bleek? Uh, na aflopen van het interview, want wij waren hartstikke blij dat we hem hadden. Ik weet niet of je het weet, heren... ...maar de lovelijke pers stond op jullie te wachten. Wel even weten waar jullie staan. Ja, ja, ja, ja. We werden dus echt... Ja, ja maar die stonden kies... er ook wel tussen die jaren. Dat weet ja, ik niet meer. Maar ja, maar ja, goed, ja. we moesten, we moesten <laughs> wel. Uh, ja, het was uh, zo no guts, no glory in ja, die, in die duurlijk, dagen. Duurlijk. En uh, wie kan het dan eigenlijk zeggen... ...dat wij uh, ja. ooit uh, Hamilton uh, in... Ja. Ja, je moet gewoon je kansen pakken. Hoor. Ja, dat uh, ja, Maar goed, ja. aan de andere kant... ...de brutaliteit uh, moet het uh, ja. toch wel een beetje gewaardeerd hebben. Want, uh, ja, dat, leuk. Dat je er toch als kleine kleine omroepen er dan even tussendoors wijnt ja, om, uh, om, ja. om dat te doen. Ja. Uh, maar uh, dat is in jouw geval, denk ik, uh, toch, uh, toch iets beter uh, als je in een grote nou, krant werkt. Ja, kijk, staan. als je bij een grote krant werkt, dan, dan uh, zijn er uh, makkelijkere ingangen. Dat is gewoon zo natuurlijk, ja. de, dan dat je bij uh, het Hogeveenste Dagblad zit. Ja, uh, ja dat, is, dat, dat, dat is gewoon zo. Um, je had het net ook over Jos Stappen uh, Zat er toen al een heel uh, zwerm van mensen eromheen eigenlijk? Nee, viel, nee dat viel veel tegen. Ja, hij werd wel gevolgd door een aantal mensen. Want ik, maar ik kan me herinneren, bijvoorbeeld... In Hongarije, toen ik derde werd, hmm. uh, er waren twee journalisten. Dat Jij? Was, uh, ja, dat was ik en, uh, en uh, Ad Thijs van, van, de, van, de, van de BN De Stem, die was er ook opeens, <laughs> maar uh, ik heb er verder eigenlijk weinig gezien. Ja, geen Ko Dijkman? Uh, nee, tevang. Ko was er niet, uh, Pim Stoel, die deed ook heel veel toen ja. voor de Haagse Krans, die was er ook niet. Ja. Uh, Rob Wiedenhof, uh, Autovisie, die was er ook niet. En, ja, ik weet niet waarom ze er allemaal niet waren. Maar, uh, want het was een van de eerste uh, Grand Prix in, in Hongarije, in, in Boedapest. Mm -hmm. mm -hmm. En uh, uh, ik kan me nog herinneren dat de parkeerterreinen stonden helemaal vol met trabantjes. Heel apart gezien. <lacht> ja, ja, ja. Er stonden gewoon uh, 800 trabantjes naast elkaar. Ja. En uh, ja, dat was ook wel heel apart. Maar uh, ja, die race die lag, uh, Jos Stappen wel. Dat was een mooi baantje natuurlijk. Hè? Mm -hmm. Ja. Ja, ja, dus, uh, ja, uiteindelijk, uh, doordat Martin Brundel, geloof ik, één een, een van de. Ja, dat die, klopt, in de allerlaatste ronde. Dat die klopt, viel uit. Ja, viel uit ja, en, want die en, met een paar Belgen daar ook. Ja. En, uh, uh, toen zagen we het scherm en uh, die Belgen waren al... Uh, ik zeg tegen ik zeg uh, die, volgens mij is, is, is Verstappen gewoon derde, want die Brundel die uh, ja. valt uit. En zei nog een keer kijken, oh ja, oh ja. Ja. ja. Dat um, allemaal in de laatste honderd ja, ja. meters, ja, dat klopt. Heb jij Jos uh, ook uh, gesproken? Nou, ik had ja, veel, veel gesproken. En, uh -huh. uh, ja, je, je was ook wel eens, uh, uh, ik wil niet zeggen negatief, maar een beetje kritisch over hem. He. Uh -huh. uh, maar daar kon die familie toch heel, heel erg slecht mee omgaan. Ja. En zeker zijn vader Frans ook. En uh, jij ja, kreeg wel eens op je sodemieten wat dat betreft. Hoe ja. durf je dat te schrijven over mijn zoon en dit en dat? Ja. Ja, goed, uh, ja, het feit dat hij dat regelmatig in de... Uh, uh, ik zeg niet veel hoor, maar toch mm. regelmatig in de zandbak. <laughs> <Ja>. <laughs> maar oh. ja, als, je, als, je, als je daarover schrijft, dan met ja. ze dus allemaal uh, Link. Maar ja. goed, uh, ja, hij maakte natuurlijk uh, foutjes hier en daar. Ik kan me ja. herinneren in Duitsland... Dat was ook in het weekend dat hij in de brand vloog... toen ja. met, met, met, met, met, met die benzine uh, stop. Ja. Uh, in de kwalificatie... Toen had hij ook zijn wagen in, in, in het zand geparkeerd. En, uh, maar toen was er nog een regel... dat je in de auto van, de, van, de, uh, van, je, van je teamgenoot... Ja. En dat was natuurlijk uh, de grote Michael Schumacher... mocht je je ook kwalificeren. Ja. Dus hij kreeg die auto van Schumacher mee. En wat gebeurde er? Die rijdt hij dus ook... Het zand. <lacht> hij kwam terug in de, in de pits... en ja. hij ging zitten in die garage... En, uh, op, een, op een stapel banden. Ik zie hem nog zitten... Ja. En dat was de enige, eh, enige keer dat ik hem heb zien. Hij is. Er, er staat alleen maar te huilen daar in, die, in het hoekje. Ja, dat was verschrikkelijk. Ja. Ja. ja, want hij lag toen op dat moment niet helemaal goed. Nee, hij lag die... helemaal niet goed. Nee, nee, hij lag helemaal niet goed. Want uh, uh, hij, had, hij kreeg gewoon een kans dan in Duitsland op Hoekheim. En uh, ja, dat ging natuurlijk in die, uh, in die, in die kwalificatie helemaal verkeerd. Hm. Maar ja, toen kreeg je die, die, die brand. Uh, eigenlijk meer en meer de schuld van het team natuurlijk. Ja. Dus toen hebben ze hem toch uh, uh, uh, nog een paar kansen gegeven, ja. ja. Dus hij heeft later nog een paar races gereden. Maar die Flavio Briatore, die, Kei toen, ja, die, die was keihard gewoon, ja. bedoel, uh, Heb je en die, die ooit nog ja. later ook uh, weggebonzoerd. Ja, ja. ja, maar heb je die ook uh, ooit nog geschreven Ja, natuurlijk, ja, ja, ja. Later uh, zelfs uh, buiten het circuit, want hij was een, uh, een groot uh, bewonderaar en supporter van Juventus. Mm -hmm. En ik, uh, ik kwam toen voor de krant, als de met een, we moesten een kleedkamerstuk maken, Feyenoord-Juventus in de Kuip. Mm. En uh, ik sta daar in, uh, bij de bar daar, en wie zie ik er opeens staan? Ik zie dat, nee, dat is Flavio mm. op die ja. ben ik naar hem toegestapt, ik zei: hé, hey, wat doet u hier? Nou, <laughs> ja, dat vond hij wel mooi, want ja. uh, hij zei, nou, ah, doe je ook voetbal? Zei, ja, ja, ja. Mm -hmm. Dus dat was wel grappig, ja. ja. ja. ja. Uh, is dat nou nog een toen <coughs> het verhaal uit voortgekomen? of uh, is het nee, nee, nou, nog uh, van? een nee, nee, nee, nee. nee. Nee. Maar dat, dat, dat, dat Benetton was natuurlijk ook een, ook een heel apart team. Hè? Want die. die, die uh, de, de, de, de presentaties van, van die auto's in het begin van het seizoen. Hm? Ja, dat, dat kon niet op en uh, er werd een hoop geld tegen aangesmeten. in de duurste Italiaanse restaurants, en weet ik het allemaal. Uh, ja. ja, maar, maar die Briatore was natuurlijk ook zo'n flamboyante man. Hè? Die ja. vond het allemaal wel prima. Ja. Um. 2006 uh, kreeg die Crashgate. Sorry, wat kreeg Crashgate. Nelson Piquet Jr. die hem daar uh, van, uh, vanwege Flavio Briatorum in, uh, in de muur moest zetten in Singapore. Oh ja, ja, inderdaad, ja. ja, ja. Is ja inderdaad. Is, dat, is ja. dat ook nog iets uh, wat je toen hebt nee, meegekregen? Heb uh, of was nee. je toen al uh, eigenlijk nou, uh, actief? Was ik ben al een beetje gestopt met dat, uh, met dat uh, uh, Formule 1. Ja. Maar uh, ja, daar kan ik me eigenlijk niet, ook niet zo heel veel meer van herinneren. Maar um, het verbaast me eigenlijk niks hoor, want ja. Briatore is natuurlijk een, een Italiaan. Ben uh, je een boef? Nou ja, de Italianen zijn sowieso <laughs> boefjes. Dus, uh, <laughs> dat, uh, dat is heel duidelijk, maar ja. uh, ik mag het niet zeggen hoor, van bepaalde ja. mensen, want die zijn nee. echt italianen addepten Maar uh, het blijven boefjes natuurlijk, <laughs> ja, dus dat ja. is heel duidelijk. Ja. Ja. <laughs> <laughs> um, goed, dat, dat is een beetje de autosport. Um, ja, andere hoogtepunten... Heb je die ook nog... Uh... Nou ja, uh, autosport bestaat natuurlijk niet alleen uit, uh, uit Formule 1. Hè? Want ik hmm. heb uh, ook uh, Arie Luijendijk een paar keer gevolgd. In de dat is in, heel mooi, ja. Want in, uh, de, is... in die 500 natuurlijk. Hè? Ja. De, uh, grote man uh, van, van uh, Indianapolis, 500. Ja. Ja. En ik, heb hem, ik ben daar vier keer geweest. En altijd uh, op uitnodiging van uh, uh, Marlboro destijds. Hmm. En ik heb, uh, uh, ik heb hem één... Twee en drie zien worden en een keer uit zien vallen. Ja. Dus ja, geweldig natuurlijk. Hè? En, uh, ik heb één keer heb ik op de tribune gezeten, dat was in uh, turn one. Ja. Uh, ik denk, nou, ik ga gewoon de helft van de race ga ik in turn one zitten. Ik kon aan het hek gaan zitten, want er waren plaatsen vrijgehouden. Ja. Dus je zag die auto's na. Nou, als, als je daar zit op de tribune en je, je, de snelheid van die auto's, die komt dan echt tot z'n recht. Zeg maar, hè? Als ja. jij van bovenaf televisiebeelden ziet, ja, dan zie je het ook wel hard gaan. Maar als jij uh, op 10 meter zit, dat die ouders voor je langskomen, nou... Ja. Het is, on is ongelooflijk wat de snelheid ze daar hebben, zeg. Ja, ja het was uh, tegen de 350, uh, 380 of zo, hè? Ja. Dus, uh, nou ja, en, en, en de, eerste keer, de, de enige keer dat, dat ik... Hij uh, heeft twee keer gewonnen, hè, zoals ja. je weet. Maar ik hem, de, de, dat ik hem heb zien winnen, was natuurlijk geweldig, hè. De, ja. Prachtige, mooie race met... Uh, ik weet niet meer met wie hij toen uh, in, uh, in de slag was, maar... Uh, het was een hele spannende race en uh, ja, uh, mooi dat hij, dat hij daar won. En het is een grote meneer geworden in, uh, in ja. de Verenigde Staten. Heb jij hem ook in die dagen uh, gesproken? Tuurlijk, ja, tuurlijk ja. Ja, ja, ja, veel. Ja. Uh, we zaten in hetzelfde hotel waar hij ook zat. Ja. En uh, we konden ook gebruik maken van de politie-escort die je dan nou krijgt. Want uh, als je naar het naar circuit gaat op zondagochtend. Ja, dan, uh, dan ben je niet de enige. Ik bedoel, er zijn er nog 300, 500 of 400 Duits die iedereen willen. Mm. Dus er stonden enorme files. Maar dan krijg je een, een politie-escorte mee. En uh, daar leidt Ari vooraan. Mm. En er zijn achter, daarachter uh, nog zes of zeven auto's met, ja, met, met mechaniciens en weleens ja, ja. allemaal. Dus met, met, met uh, zes motoren daarnaast, uh, ja. met Loei in de sirene. <laughs> dus door het verkeer heen en uh, alles werd afgezet. En dat uh, ja, was allemaal goed geregeld, moet ik zeggen. Ja. Ja. Ja. Uh, wat is het eigenlijk voor een man? Uh, nou, ja, een heel aimable uh, man, Arie. Zijn uh, vader, uh, Arie Leijner Senior, dat was natuurlijk een hele bekende racer op Zandvoort. Ja. Ja. Uh, die heeft daar ook uh, verschrikkelijk veel uh, races gereden. En uh, Hij is getrouwd met Mieke en Mieke deed ook heel veel in zeg maar, voor, voor, uh, uh, voor, voor, voor de armere bevolking, zeg maar. Hè. Ah, ja. die, ze hadden stichtingen en uh, er werd veel geld aan uitgegeven en voor kinderen. En, en, uh, ik kan me nog herinneren dat, dat we op het station in, in, in Indianapolis hij een stand ingericht mm. waar Mieke ook stond. En, uh, nou, daar konden mensen ook hun, uh, uh, zichzelf inschrijven voor die, voor die stichtingen, et cetera. Dus uh, daar waren ze ook erg mee begaan. En, uh, hm. Nou ja, hij woont in, uh, in uh, Scottsdale, Arizona. En daar heeft je het erg naar zijn zin. En, ja. uh, je ziet hem nu ook nog wel eens een keer met Fike, uh, uh, hoe heet hij? Uh? Rienus, uh, Rienus van Vique. Kanto. Rienus ja. van Kanto. Ja. Bemoeit zich er ook af en toe tegenaan. Geeft hij ook tips, et cetera. Ja. Uh, uh, zo in mei, want je krijgt het weer, hè, eind van de maand, hm. in, in die 500. Dan, dan is hij er ook altijd vaak bij. En ja. Uh, ja, met alle EK's uh, wel ja, absoluut. We worden. Ja, ja een ja. eenvoudig winnaar. Dan ben je een, uh, ben je een grote meneer. Ja, ja um, want dat, uh, dat, dat is ook iets. Hè. Rinus van Kalmthout, uh, die maakt nu. Uh, ja. Ja, uh, daar uh, min of meer een beetje carrière in Amerika. Ja. Uh, dat, dat, uh, ja, uh, dat van uh, dat Luyendijk daar zich een beetje op de achtergrond... Uh, ja. Ja. Je bedoelt Arie Leijden? Ja, dat denk ik. Als je dat zo zegt, dat hij hier en daar wat tips... Of weet ik wel wat... Je moet eerst maar eens twee wedstrijden winnen. Ik bedoel, twee races. Ja. Dat heb je nog niet gedaan. Dat nog niet. Nee, oké, maar... kan. ik kan. Volg je die verrichtingen van deze jonge gast uit... de. ja, toevallig zin heb, dan kijk ik wel eens een race van de... Uit Hoofddorp, hè, komt die... Ja, ja. En ik heb afgelopen seizoen ook een paar races gezien van de IndyCars, maar... Ja, uh, die rondjes rijden, het is, het is leuk natuurlijk. en uh, Het gaat hard. En, uh, ja, het is wachten op weer een klap. En, uh... ben, jij, ben jij getuige geweest van een dergelijke klap uh, op Indiana nou, Plus? Nee, of niet? meer alleen op tv, ja. ja. Kijk, uh, normaal, toen zat ik op de op, uh, op tribune, wat ik net vertelde. Maar uh -huh. normaal zit je ook gewoon in het perscentrum en dan kijk je ook uh, beelden. Met die Formule 1 trouwens ook, hoor. Uh -huh. Het is niet zo dat je langs de kant uh, alleen maar... Uh, uh, schrijvend al. al nee, nee, nee, nee, nee, nee. Je zit, je, je zit, je zit in een perscentrum en je, je hebt uh, overal televisies hangen en, en uh, alle uitslagen op de, op de computers. Ja. Dus ja, dat is, dat is veel handiger. Maar ja, je moet wel op z'n zijn om mensen te kunnen spreken, weet je. Ja, dus, maar, ja. Ja. Um, maar goed, ben jij ook wel eens in zo'n perscentrum uh, geweest dat er ook iets uh, vreselijks is uh, gebeurd? Uh, nee, volgens mij niet. Ja, af en toe een klap, weet je wel, maar ja. niet, uh, niet, niet heftig. Uh, niet, uh, niet dood of zo. Nee, ja. oké. Okay, okay. ja. uh, we gaan samen uh, nog even verder uh, uh, praten over het rijke uh, verleden. Rijke verleden. Ja. Maar we hebben natuurlijk ook uh, nog een stukje muziek: police. Met walking on the moon. Heb jij ze eigenlijk nog eens uh, gezien, deze band, Police? Ja, in uh, Groenhoz in ja. Leiden. Ja. Uh, uh, ik denk 78. Ja, dat, dat was een beetje de beginperiode ja, van deze ja, band. Ja, ja. Uh. ja dat was mooi heel goed. Ja. Ja. Ja. Uh, altijd een beetje muziek lief, hebben we ook nog een beetje geweest, toen. Ja, uh, hoe bedoel je? Uh, nou ja, gewoon uh, zijdelings. Ja, uh, ik, wel, ik bedoel, uh, uh, uh, uh. Ja, ik ging vroeger uh, regelmatig naar concerten. Yeah. En dan, uh, ja, de, de, de, uh, de artiest die ik ermee gezien heb was Bruce Springsteen. Hè, maar, ja. uh, ja, Santana en uh, de Eagles heb ik gezien in Ahoy. Wie? De Eagles, Eagles? met uh, Hotel ja. California. De, ja. de, die was net uit. Ja. En uh, ik zie me er nog zitten en ze hadden het helemaal donker gemaakt in de Ahoy. Ja. En uh, dat duurde zeker twee minuten. En opeens de eerste tonen van. Uh, van uh, een grote nummer Hotel California beginnen. Ja. Nou, joh, iedereen was helemaal gek. <laughs> ja, dat was echt geweldig. Ja. Ja, die, die, die, die, die plaat was net uit, eigenlijk, ja. de LP's daar maar. Uh, een van de meest momenten over de concerten die ik dan heb meegemaakt, uh, waren de Rolling Stones in de 98. Okay. Ja, dat, uh, dat was een. Uh... Die, die heb ik ook een paar keer gezien. Ja, trouwens, dat hoor. was uh, in de periode dat het WK voetbal uh, toen oh, okay. uh, was. Ja. Uh, in een week tijd heb ik ze twee keer gezien. Want uh. Ik, uh, ja, ik heb gewet uh, op oh. twee. Paden van, van jongens in de kaart. Ja, nee, Amsterdam. Nou, oh, Arena. Johan nee. Jan ja. waren tegenwoordig. de Ik heb het in de Kuip gezien. Ja. Ja, maar het grappige was: op een gegeven moment op het veld hoorde je het toch uh, beter. En er was er een betere uh, ja, ja. akoestiek ja. Dan, uh, dan op de tribune. Um, van het eerste concert, uh, kan ik me herinneren, was ik met mijn jongste zus. Uh, daar, uh, daar, daar kwam ik de gasten van de Jinks tegen. Oh ja, okay. ja En ze zouden niks aan het, uh, het WK-voetbal doen, want dat uh, vonden ze maar een beetje onzin. Maar ja, uiteindelijk uh, was het de, de dag dat Nederland tegen klein Joegoslavië speelde... Oh en ja. dat uh, Davids de uh, beslissende treffer maakte. En toen zag, uh, zag je toch dat ze dat deden. Nou, het eerste gedeelte was echt zoiets van. We zaten een beetje. Leek wel naar een concert van een Ruud-Jansen-band te kijken. Zo'n zo yeah. gevoel had het. En op het moment dat dus Nederland die wedstrijd won, ja, toen ging het dak eraf en toen yeah. Had ik ook echt uh, het idee dat ik bij een, uh, een standsconcert zat. Ja, mooi, mooi. Uh, want zij gaan, gingen toen ook los. Uh, en een week later, dat was ook wel heel grappig, want dan kon je op een gegeven moment ook nog een, een nummer uh, op verzoek kon je, uh, indienen als publiek ja. zijnde. En Marjane Rebel en ik hadden in zes 96 uh, ooit uh, getet aan zee. En uh, wij vonden het uh, nummer.. Uh uh, poep, poep, ik weet het niet meer. Even, even, even gauw. Uh, God. Uh, nee. Dat nummer dat, dat, dat speelden ze op een gegeven moment. Sister Morphin. Ik weet het weer. Uh, oh ja, die, Morphin, ja, en ja. dat is een nummer wat ze nooit uh, nee, speelden nee, live. Oh, nee. Maar wat deden ze op die avond? Sister Morphin speelde. Yeah. Dus ja, ja, wij waren goeien. natuurlijk uh, helemaal uh, verrukt ja, uh, mooi, daarover. Mooi, maar goed, uh, dat, was, uh, dat waren de twee memorabele momenten ja, in een goeien. week tijd. Ja, mooi. Um, weer terug even naar de sport. Want het is leuk uh, dat we het even over de muziek hebben. Uh, Parijs-Dakar. Heb jij ook gedaan? Ja, heb ik ook. Gedaan, ja. dat is ook een tak van autosport en motorsport trouwens. Maar uh, ja, die heb ik ook een keer of, uh, ik denk wel vier keer gevolgd of zo. Uh -huh. En uh, ja, dat ging ook met sponsors toen, want uh, ja, om dat zelf te gaan doen is uh, met lijnvliegtuigen een beetje lastig. Maar um, uh, zo'n sponsors, zoals Peugeot bijvoorbeeld, die, die huren dan gewoon een vliegtuig in. En je ging al die, die plaatsen ging je langs. Dus ja, je kwam je je tot in Timbuktu toe en. Uh, Primitief uh, lijkt maar... mij ook, denk ik, als ik Sorry? het uh, primitief... Ja, nou ja, zo'n is een vliegtuigje niet, maar... Uh, nee, maar ik bedoel de omgeving. Nee, de uh. omge ja, uiteraard. Ja, het zijn alleen maar, maar hutten, et cetera. Maar je staat er versteld van. Je komt dan uh, aan bijvoorbeeld in uh, Timbuktu. toe. <laughs> en, uh, uh, uh, uh, nou, je, lo je loopt eigenlijk naar, naar die auto's toe... die je dan uh, naar je onder onderkomen brengen. Uh -huh. En uh, wat staat daar gewoon uh, uh, midden in de woestijn eigenlijk hebben ze toch koud bier. Ik niet hoe ze dat gedaan hebben, maar het was had... <Schr Sk _lvacak> gewoon een, een koude klet daar. Ja. In, uh, ja, dat was ongelooflijk. Dat vond ik wel uh, heel apart. Maar ik, ik had uh, bijvoorbeeld een hoop pennen meegenomen. Uh, gewoon pennen. Ja, dat vond de jeugd daar uh, geweldig. Hè? Dus uh, gewoon uh, iedereen huppieke, uh, een hupke, een soortje van die pennen. Dat was, dat was leuk. En, uh, uh, ja, we hebben mooie dingen meegemaakt uh, in, de, in, de, in, de, in de Parijs Dakar. Met, met zo'n vliegtuig. Ik kan me goed herinneren dat we in een uh, Russisch toestel zaten. En, uh, ja, het is daar natuurlijk je land op zand. En, uh, maar, maar die piloten die, die weten wel wat ze doen. Maar uh, het bijtanken bijvoorbeeld is ook lastig. Hè? Want ja. uh, op een gegeven moment zitten wij in, in dat toestel. en Er moest bijgetankt worden. En we zien uh, uit het raampje zo, dat is een piloot. En die, uh, die gaat naar de opslag van, van, van, die, van, die, uh, van die benzine. En die spuugt erin. Dus ik heb later gevraagd, hè, waarom spuug je er nou in? Hij zei, nou, als het gaat uh, borrelen, dan weet ik dat het niet goed is. <laughs> dat, dat er vuil in zit. Ik zei, ja. nou, dat is heel knap. Dus, uh, maar ja, uh, we hebben ook nog een keer meegemaakt. dat uh, We gingen de lucht in. En de, uh, wat was het? Het de, de, de landingsgestel ging uh, niet naar binnen. Mm. En de, daarom moest hij ook laag blijven vliegen, et cetera. Dat was even heel vervelend ook. Maar ja, je kunt het beter, beter dan andersom hebben, dat hij niet uitkomt. Uh, uh, snap je? Ik bedoel ja. dat die inklapt en er niet meer uitkomt. Ja, dat, dat, ja. Lijkt me ja dat lijkt me nog veel Ja, Dat lijkt een beetje lastig. Ja. Ja. Maar, maar ja, ja. God, het was een mooie mee te maken in ja. landen geweest. Ja, Mali, Mauritanië, Senegal, noem maar op. Ja, ja leuk. Want, en dat ging toen nog inderdaad van Parijs naar Dakar. Hè? Ja. Dus echt de, de, in het de Afrikaanse continent. En tegenwoordig zitten ze alleen maar in Zuid-Amerika, et cetera. Ja. ja. Ja, af en toe uh, toch ook ja. ergens zien. In ja, uh, Saudi-Arabië en... hebben ze geloof ik ook nog gedaan. Uh... Ja, hebben ze ook nog gedaan, ja. ja. Nou ja, het was in de tijd van Jan de Rooy, weet je wel, ja. met, met, met die vrachtwagens. Mm -hmm. En uh, Kees en Mieke Thijsterman. Uh, ja, daar waren altijd wel mooie verhalen te maken. Hè? Mensen die, uh, die uh, alles schaven om uh, daar uh, te kunnen rijden. En, ja. Uh, dat, dat lijkt me ook zoiets in die autosport. Uh, alles opzij zetten, alles voor de autosport. Ja, want uh, ja, dat kost een hoop geld natuurlijk. Hè. Dat is gewoon ja. zo. Ja, ik bedoel, uh, ja. uh, bandjes, noem maar op. Uh, ja, daar wordt een hoop geld aan uitgegeven. Ja. ja. ja. Uh, dat, is, uh, dat is één, uh, één aspect uh, die je nog met de autosport uh, te maken ja. heeft. Maar uh, op een gegeven moment uh, lees ik ook dat, uh, dat je van de, van de sportverslaggeving. Op een ja, gegeven moment, op een gegeven moment uh, in 2009 werd me gevraagd om wat anders te gaan doen. En uh, uh, wat algemene verhalen te gaan maken. En voor een bijlage te gaan werken. En, uh, nou, dat is prima. En uh, toen heb ik een paar aardige verhalen kunnen maken. Het uh, uh, was een leuke tijd. En, uh, uh, bijvoorbeeld... Uh, er komt een... een, een uh, organisatie, World Animal Protection... dat dacht ik dat het was. Hm. Die, komde, die vroeg aan ons of wij een journalist... mee konden sturen met uh, twee... Tweede Kamerleden... Hm. Uh, om de zeehondenslachting... van dichtbij mee te maken in Canada. Ja. En uh, ja, toen vroegen ze aan mij ook... dat wilde is. Nou, natuurlijk wel. Is geen, geen enkel probleem. Dus... Uh, naar Canada gevlogen en met... Uh, helikopters en kleine vliegtuigen tot op, zeg maar, bijna de Noordpool... Uh, uh, dat zaten. Hmm. En daar... Ja, daar uh, zagen we al, toen we aankwamen vliegen... met, met, met, met zo'n helikopter... Uh, dat je de bloedsporen zag... van waar die beestjes dan... Uh, neergeknuppeld werden, weet je wel. Ja. En toen heb ik echt gesproken ook met... Uh, met gasten die dat uh, ja, die dit gewoon voor hun living deden. En uh, ja, die zeggen ook tegen mij... ja, god, dit is gewoon... Uh, wat, we al, uh, wat we al heel erg lang doen... En, uh, het is voor ons gewoon een, een, een bron van inkomsten. En hoe denk je dat we anders uh, geld moeten verdienen? Nee, ja. Dus uh, voor hun was het gewoon uh, dagelijks werk. En uh, nou ja, 15 meter verder stonden ze die beesten neer te knuppelen. Ja, ja dat is natuurlijk een verschrikkelijk gezicht. Dat is, dat, dat is gewoon zo. Hè? Ik bedoel, kleine beestjes. En, uh, ja, je kent de foto's met uh, die grote ogen die naar boven en een knuppel en, uh, Ja. Dat doet, dat, dat doet het wel. En, uh, hoe zat dat met jou zelf? Nou ja, ik, ik... Of kon je daar uh, nog iets ik, uitschakelen? Nou, ik kon me nog uh, wel indenken... dat die mensen uh, gewoon voor hun eigen inkomsten... dat delen, weet je wel. Hm. Terwijl ik aan de andere kant het ook heel verschrikkelijk vind... dat, dat die beestjes dan... Uh, maar ja, er zijn er niet uh, duizend... maar er zijn er gewoon uh, tienduizend van die beesten. Dus ja. En als je dat een beetje reguleert... hetzelfde hier met die afschot van, van die herten... Hm. ja, dat moet je dan uh, toch een beetje reguleren misschien. Ik weet het niet, maar... Uh, uh, ja, uh, het is gewoon uh, de mens tegen het dier, weet je wel. en uh, hm. Ja, dat is, altijd lastig. dat is altijd lastig. Ja, want uh, de herten hebben een aaibaarheidsfactor uh, in. Ja, dus ja, en die nou, zeehonden eigenlijk ook. Uh, ja, uh, die, die, die, die zeehondjes, natuurlijk, allemaal. Dat is duidelijk. Ja. Maar ja. Dat gaat er, het is alleen maar te doen om die pels. En, uh, ja. Ja. Uh, dat, dat, uh, ja, dat, dat is, lijkt me ook een uh, omgeving. Een beetje ijskoud. Uh, ja, me. het was wel heel erg koud. Ja. Ja. Maar ja, goed, daar kun je op kleden. Ik bedoel, uh, ik had uh, flinke winterjassen Mee, zeg maar. ja. ja, het was toch wel min, min 15, min 20, uh, geen enkel probleem probleem. Ja, allemaal mm. alleen maar ijs en sneeuw. En, uh, ja. mm. Dat was, uh, was wel heel apart. Is ja. dat echt... uh, uh, uh, nog iets hè, wat daar een beetje in het verlengde ligt. De walvisvaart van IJsland. Ja, op een gegeven moment uh, besloot IJsland om uh, terug te keren in, uh, uh, als walvisvaart walvisvaartnatie mm. En ze hadden dat jaren niet gedaan. Hè. Japan was eigenlijk de enige die dat deed. En uh, nou, daar was toen een hoop uh, gedoe over. Dus ze vroegen mij van... ga jij naar uh, Rijkjavik en maak een uh, verslag over... Uh, de terugkeer van uh, de walvisvaart in IJsland. Waarom ze dat doen. En dus ik heb daar een minister gesproken. Ik heb daar... Uh, uh, in een restaurant heb ik uh, uh, walvis gegeten. Hm? Walvisvlees. Uh, je zag het ook gewoon in de, in de supermarkt liggen. Uh, kon je walvis uh, kopen, walvisvlees kopen. Ja. En, uh, nou ja, goed, uh, uh, zij deden het ook als uh, extra bron van inkomsten. Ik bedoel, daar ging het hun ook om natuurlijk. Ik heb toen met een boot nog, uh, zijn we nog de zee op geweest. En heb ik ook walvissen gezien. Zeg maar Die had ik al eerder gezien tijdens die tochten over de oceaan, zeg maar. Daar heb ja. ik ook al walvissen gezien. Maar uh, ja, het zijn gigantische beesten, mooie beesten natuurlijk, hè. Mm -hmm. Maar laten we nou niet uh, zeggen dat uh, alleen uh, IJsland... Uh, uh, Nederland ook een grote naam he, op het uh, walvisvaartgebied. Uh, laten we het <laughs> <laughs> verleden niet wegpoetsen. Maar Waar Zandvoorten zelf ook aan meegedaan hebben. hè? He? Uh, nog ook die schepen gezegd. Ja, ja. <laughs> ja, ja. Daar heb ik wel eens iets over gelezen. Uh, ja, nou ja, uh, wat ik dan weet is uh, bijvoorbeeld uh, op die waddeneilanden, bijvoorbeeld op Ameland, uh, daar uh, was het niet anders. Uh, nee. uh, in dat opzicht uh, heel veel met walvisvaarders. Mm. Als je daar uh, walvispaard ja. zegt, uh, dan, uh, dan uh, leeft dat verleden daar ook heel ja, erg ja, sterk door. Absoluut, absoluut. Uh, ja, absoluut. Maar goed, uh, het, is, het is natuurlijk een beetje achterhaald, uh, of ingehaald eigenlijk beter, beter ja, gezegd... doordat uh, dat we meer dan met, uh, dierenwelzijn, uh, dat aan het dierenwelzijn aan het denken zo. zijn. Ja, ja dierenwelzijn is, uh, is sterk in opkomst geweest natuurlijk. En, maar volgens mij wordt in, in Japan nog steeds uh, uh, walvis, op walvis gejaagd. Ja. En uh, wel gereguleerd hoor, meer ja. gereguleerd dan, dan, dan in het verleden. Ja. Dus ze mogen er maar zoveel uh, uh, afwachten uh, per ja. jaar of zo. Maar ah, ja. het, is, het, is een, uh, ja, het is eigenlijk niet meer van deze tijd ook nee, weet nee. je. En, uh, kijk vroeger had je het nodig voor de leventraan en noem, noem maar op. Ja. Maar dat is tegenwoordig niet meer, natuurlijk. Nee, uh, dan nog uh, iets over het uh, Koninklijk Huis. Daar ben je ook een verslaggever ja, geweest. Ja, ik ben toen op een gegeven moment uh, begonnen in Den Haag. Heb ik nog een politieke redactie uh, twee jaar gedaan. Mm. En, uh, nou ja, Tweede Kamer, ook een beetje, een beetje randverhalen gemaakt. En de toenmalige Koninklijk huisverslaggever verslaggever stopte ermee. Dus ze vroeg aan mij of ik dat uh, een tijdje wilde doen. Dus uh, dat was eigenlijk in de periode dat uh, Beatrix, uh, zeg maar, die. die ik weet niet meer waarom het was... 25-jarig uh, jubileum of zo... Mm -hmm. dat ze alle provincies langs gingen. Ik weet niet of je dat nog weet. Ja. Zo kwamen we ook in uh, Limburg... en uh, de, er stonden de kranten vol van... dat ze zo heel weinig de laatste jaren... in Limburg was geweest. Dus uh, ik stond op een gegeven moment... Beatrix daarin uh, om te wachten. <laughs> ja. En er lag een krant... en uh, zij zegt... Dat, ik stond er vanaf naast ze. <laughs> ze zegt... wat vindt u nou ervan? Uh, uh, ze vallen mij aan... Of, uh, ik zei, ja, als je hier weinig geweest bent... dan kan je me voorstellen dat ze... Ja, maar ik kan toch niet overal zijn... en dit is gewoon een heel verhaal. Uh, ja, ja, ja, ja. Geweldig, joh. Ik ja. zei, nou ja, goed, uh, die mensen... Ja, die, die zitten daar misschien mee. Ik zou, zou kunnen, ik weet het niet. <laughs> ja, ja, dat dus Je uh, een beetje op de vlakte gaan. Ja ja, ja, ja, ja. Maar ja. Ik, ben, ik heb één... Uh, ik heb één uh, uh, uh, uh, staatsbezoek meegemaakt. Dat was aan, uh, aan India met uh, uh, Beatrix... Toenmalig koningin Beatrix en een heel gevolg he, uit, uit uh, het bedrijfsleven. Ja, dat was, ook, dat was natuurlijk ook heel apart, he. India is uh, toch een heel apart land met uh, erg arm en uh, uh, wij zaten in een vijfsterrenhotel en uh, om de hoek kerperen de mensen op straat, weet je wel? Dat, was, ja, dat, dat, is, dat geeft toch een heel raar gevoel eigenlijk en Maxima en, en uh, uh, uh, Willem-Arsandi waren ook mee. En die gingen daarna nog naar Bhutan. Ja. Nou, Bhutan ligt in de Himalaya. Ja, ja. Ja. Dus wij van uh, uh, New Delhi naar uh, Bhutan gevlogen. In hetzelfde toestel als, uh, als Willem-Alexander en Maxima. Dus mocht er wat gebeurd zijn, nou, dan waren we weer beroemd geworden. Maar in ieder geval, uh, uh, dat gebeurde niet. En we hebben in Bhutan, ook een heel apart land, uh, hebben we. Uh, Paar dingen meegemaakt. Ja, dat was, dat was mooi. Een hele aparte bevolking. En, uh, ze hebben daar een ministerie van Geluk, hebben ze daar. Ja, dat zou je in Nederland eigenlijk ook moeten hebben, ik ja, dat niet je niet. <laughs> dat <is> wel... <laughs> Want het is heel ja. even gestekend gedoe, allemaal hier. Ja. Maar, ja. <laughs> ik heb daar nog met een, een collega van uh, de Telegraaf, Alex de Vries. Heb ik daar nog een, een, een interland gespeeld. Ja, er zullen weinig interlands Nederlands of Nederland gespeeld zijn. En ik heb daar gegolf met uh, tegen twee. Boetanezen. Ja. Maar die werden dus uh, aangesteld. Dat was de, de privé sportinstructeur van de koning. Mm -hmm. En uh, zeg maar de beste golven van de club die ze hadden. <laughs> dus wij mo tweeën moesten tegen hun. Ja, we waren gewoon kansloos. Mm -hmm. Maar we hebben daar wel een, een, een, een, uh, een in, in Interland gespeeld. Dus mm -hmm. ja, dat kunnen weinig mensen zeggen, denk ik. Ja. <laughs> Goed. Hans, dankjewel je ja, uh, uh, we, we, uh, we zijn aan het eind uh, gekomen. Ja. Uh, de Doors, vind je dat ook nog wat? Ja, de Doors is ook uh, geweldig, natuurlijk. is ja. Ja? Uh, ja, Allemaal de jaren 60, 70, allemaal mijn muziek, weet je. Dus, uh... Sluiten we dan maar mee af ja. dit, uh, dit epistel Die van de kant van Ja, Helemaal af, goed, goed, helemaal goed. Love her, Madly. Graag Dank tot wij. volgende week. Dag. joi. hoi, dada. Don't you love her, Madly. Don't you need her, Madly. Don't you love her ways? Tell me what you say. Don't you love her?